de stand? De stand? Welke stand? Ah, volgens mij zei het al een half uur aan tellen hoeveel mansvolk er hier voorbij de ramen loopt. Op een gemiddelde maandag. <totie> Sorry, ja, Ik zat gewoon naar de regen te kijken. Ah, ik stoor toch niet, hè? Hm? Wat? Nee, nee, nee, nee. nee oh. Natuurlijk niet. Anders moet je het maar zeggen, hè. Dan ga ik wel aan het toog zitten. Naast die blonde daar, bijvoorbeeld. <totie> Je zal hier wel gauw terugstaan, weet je? Is jouw genre niet, Pieter? Helemaal niet. Allee, je kunt toch al terug lachen? Dat is een pak van mijn hart. Kom, Guido, zeg het eens, wat scheelt er? bras met Frank. Belangen niet? Kom je daar niet bij? Gewoon. Je doet geen mond open. Je hebt nog geen druppel van uw Perrier gedronken. Ik zit hier met een leeg glas en je hebt nog altijd niet gevraagd of ik geen nieuw wil. En ondertussen blijft je maar naar buiten staren met zo'n blik. Er is niks aan de hand, Pieter. Helemaal niet. Nee, oké. Okay. Dan pak ik er nog eentje. Uh, er is, is er Frans? Er... Frans? Het is chef! Chef! Sorry! Chef! Alarm! Pieter, zouden we niet beter opstappen? Zij ik nu niet beginnen zagen. Hè? Kijk nog maar wat naar buiten. Daar ze. Met zijn rode paraplu. Die passeert hier nu al voor de derde keer. Ik zou dat maar noteren als ik van u was. Dat is heel verdacht. Had uh, je er geroepen? Uh, ja. Uh. Hoe is het nu, Frans? Chef, chef, chef, ja. chef dat is het, ja. <laughs> ja, jij ziet ook alles, hè, chefke. Ja. <laughs> je zit precies goed gezend, commissaris. Nou, oh, zou het zelf zijn. Ik zit hier lekker warm en droog. Ik moet niet aan verhuizen denken. In tegenstelling tot een pak andere. Ga je commissaris? commissaris? Uh, ik, heb... nee, nee, nee, nee, nee. nee. Pieter heeft het over de verhuis van de bijzondere recherche. Ah. Naar na dat nieuw gebouw daar op de Louis Quazocay. Allee, is het zo verre he? dag, ja. hè? Je bent zeker blij dat je eindelijk het akrot de Gouwerstraat meurt. Ja. <laughs> ik, ik, ik kan horen zeggen, volgens het Andersblad, he, ja. dat je zelfs airconditioning gaat Ja, ah, Ik krijg het er vooral van op mijn zenuwen, bij, ja. Goed dan ook, Pieter. Ik stel voor dat we nu maar eens gaan kijken, he. We moeten onze persoonlijke spullen nog in dozen steken en zo. Chef, uh, maak je de rekening, alsjeblieft? Ah, ja, een maandje, hè. Het is dus 3,5 keer 40, 34. dus dat is 141, nee, 142, dat klopt hier niet. Wacht, een klein momentje. Jeff, doe geen moeite, hè. Eerst, en uh, houd de rest maar. Oh, uh, dat is je inspecteur. Hé, hey, hey, hey, momentje, daar. Hoeveel heb je me gegeven, Guido? Mag ik nu eens zien? Dat is 4 euro, hè. 3,50 voor de drankjes en een fooi van 50 cent. En ja, klopt dat? ja, je commissaris, dat is dus, heb de kop af, 161,36. Ja, ja, chefke, zeg, zo gaat ge rijk worden, hè, proficiat. Een paar weken geleden waren we hier nog gesteld voor 155 frank. Ja, ja, dat, dat is waar. Ja, ja, ja ik, Wacht, ik ga dus... Dat is hier al 10 cent. Eh? Ja. En dat is... Dus, wacht, dat is hier een van 20. Hoeveel is dat dan? Um, ja, sorry, ik moet ik dat ook nog allemaal overleunen worden. laat zitten, ja. laat zitten. De commissaris maakte maar een grap. Ah, ja. <laughs>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 Laten we zeggen, ik hoor bij commissaris In. Tenminste, tot na de border. Oh, uh, u bent commissaris in. Ja. ja Mijn excuses, maar mag ik u toch opwijzen dat het hier verboden is te parkeren... ...tenzij u uitdrukkelijk van dienst bent. Guido, zeg eens tegen die vriend van u dat wij uitdrukkelijk van dienst zijn. Nu, commissaris, excuseer het mij, maar reglement is reglement en ik doe toch je al... Hebt je hebt maar... gelijk, Jan, je hebt gelijk. Sorry hoor.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 Dat is ook van de verkeerde kant, zeker. Wow. Waarom denk je dan niet? <lacht> ik heb daar een zesde zintuig voor, jongen. Weet je dat nu nog niet? <lacht> ja, maar wat staat je dan nu zo stom te smalen? Kom, stap in. Hé, oh. nee, Ron de ga nu in hun mand liggen, alsjeblieft. Oh. Wat staat hier geen baan meer? Nee, oh. Moet ik weer eens in het beginnen brullen, hè? Pieter laat die een niet meer rust. Ja, maar hij laat mij niet meer rust. Oh. Roept zo niet, hè? straks zijn Sarah en Simon weer wakker. Elly hier, kom, leg nog wat extra mensen voor de broodjes. Ai, ai, Sarah. Zeg, krijg ik nu eindelijk eens een kusje van u? Hè? Waarom zijt jij zo gespannen? Peter, rood wit dringend in de oven. Ja, maar ik nu nog altijd niet weten wie er <tus> komt eten, nee? Hè? En zo helemaal onverwacht. Ja, dat zullen we zien. Het is een verrassing voor iets, ja. hè? Nee, kom nu, je me voort Oh nee, het is al zo ver. Oh, dan ben ik ben nog altijd niet klaar. Zijn als Bob doet zo raar. Ja, het is dus iemand die we heel goed kennen. Oh, allee, Pieter, ga open doen. Ja, ja, ik ben al onderweg. Wat is manneke. mannetje? Kijk, die deur nu nog altijd niet open, hè? Wanneer gaat je dat nu eens leren, hè? Mocht je het stoppen? Allee, toe, Schrijf op. Hallo, nou. Giro. Gaat mij toch niet vertellen, dat jij. je wat heb je allemaal bij, zich, cadeautjes? Ja. Ten ere van welke heilige? Ja, ja, Bobke, voor je heb ik ook iets meegebracht. Ja, Bob, jammer. af. Kino is al gewassen. Braam, en af, nee. <laughs> En niet willen luisteren, naar. Allee, uit de weg, Wie mag ik nog eens inschenken? Ah, ik wil nog wel. Voor mij niet meer, hè. Bedankt. Ja, hoe moet jij? Jij bent onze speciale invité. Kom aan, doe je hand weg, Oké, oké. Okay, okay. maar, maar niet te veel oh, meer. stop, Stop, stop, stop. Ja, ik ben al een beetje...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 Blijf nog wat zitten. Jongens, jongens, ik wil uitleg. Dat is nu al uren dat jij twee hier geheimzinnig zit te doen. Wat is het? Heb je hebt al jaren een geheime verhouding... en gaat je mij dat nu eindelijk vertellen of wat? Tijd voor cadeautjes. Oh. <laughs> Alsjeblieft. Anne, oh. het is maar iets klein, hè? maar het is van aard. Bedankt. En uh, Pieter, dit is voor jou. Maar ik moet helemaal geen cadeaus van u hebben, Guido. Vertel me liever eens wat er aan de hand is. Ja, ja, ja. En, eh, uh, ons babke... Ons babke krijgt ook iets, hè. Ja, ja. Kijk eens, een superdeluxe knabbelbentje. Nu ben je blij, hè. Je oh, oh, Gido. Ja. Oh, Gido, dat is te veel. Ah, goed. Oh, kijk eens, Pieter. Een handtas van Delvo. Vaux. Ja. dank oh, u. Allee, Pieter, doet de pakken ook eens open. Dank u, hè. Graag gedaan, ja, gedaan. Een rekenmachine? Wat moet ik daarmee doen? Ah, euro's omrekenen in Franken en omgekeerd. <laughs> Daar heb ik u toch voor. <laughs> Allee, laat die dat eens zien. Oh mooi Guido. Goed gekozen, zeg. Hey. Doe het hem eens aan, Pieter? Nee, nee, straks, straks. Guido, kom. Wat heeft dat hier nu allemaal te betekenen? Hallo? Kom in, Guido. Allee, Guido zeg het ga je verlaten, Pieter. Ja, momentje. Je bedoelt... Uh... Plicht roept, Het is al laat. Morgen vroeg weer dag. En je uh, wilt er op tijd in liggen? Nee. Nee, Pieter. Ik ga echt weg. Uh, op reis. Op reis? Mm -hmm. Ik wist niet dat jij verlof had aangevraagd. En dan nog een ook. Allee, provincia. Het is meer dan verlof, Pieter. We... We gaan voor een jaar weg, Frank en ik. Gaat gaat wat?